8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Een derde van de patiënten die van medicijn wisselt... voelt zich daarna zieker, zeggen patiëntenorganisaties. Ze roepen de overheid, apothekers en de zorgverzekeraars op... om een einde te maken aan wat ze noemen het onnodig wisselen van medicijnen. Jaarlijks krijgen bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening... een ander vast medicijn voorgeschreven. Vaak vanwege een goedkoper alternatief of een tekort aan het oude middel.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 De politie heeft bij een controle twee motorrijders aangehouden... die meer dan 200 km per uur reden op een provinciale weg waar je 80 mag. Dat gebeurde op de N201 in de gemeente Haarlemmermeer. De snelste reed zelfs 243 km per uur. De twee zijn hun rijbewijs kwijt. De motor hoefde ze niet in te leveren.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 Dat gebeurde al vanmiddag, maar de politie is nog steeds bezig met onderzoek naar het ongeluk. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is daar meer dan een uur vanaf Ierske, dus je kunt beter omrijden via Zerikzee. Kunststof. Ja, uh, u luistert nog steeds naar Kunststof Radio... het cultuur- en uh, mediaprogramma van de NTR op NPO Radio 1. U kunt meepraten via het Radio Kunststof op Twitter. Of uh, u kunt natuurlijk het hashtag gebruiken, hashtag Kunststof. Mailen kan ook, kunststof.ntr.nl. Bas Kosters is hier. Um, niet zomaar een kledingontwerper, dat weten we eigenlijk al jaren. Dat weten we vanavond zeker. Uh, misschien moeten we maar zien als een uh, autonoom kunstenaar... die zijn roots heeft in de mode... Uh, hij won vrijdag het Cultuurfonds Modestipendium uh, 2018 en daarvoor kreeg hij 50.000 euro. Om uh, iets te gaan doen met, met zijn talent, eigenlijk. Een redelijk vrije opdracht, we hebben het er net eventjes over gehad. Wij gaan zo meteen verder praten. Maar wij gaan ook voetballen. Ragnar Niemeyer is in Utrecht. Want FC Utrecht speelt tegen FC Groningen. Ja, het. Uh... De sfeer leidt er niet eens zozeer onder. Het staat nog altijd 1-0. 20 minuten voortijd in de gauw gewaard. Maar eerlijk is eerlijk, het is een lange zit in de tweede helft. Want Groningen dringt niet echt aan. Niet echt op jacht naar de gelijkmaker. Misschien wel in het hoofd, maar... Daar zien we op het veld dan weinig van. Geen kans eigenlijk voor het elftal van de afscheidnemende Ernest Faber. De trainer niet bekend waar hij naartoe gaat. Balbezit voor Groningen wel op de helft van FC Utrecht. Maar dan stopt het vaak al vrij snel. Dat doelpunt viel na acht minuten. Willem Jansen met de goal dus voor de thuisploeg. Ja, het begint meer en meer een 0-0 duel te worden. Maar er staat er dus eentje op het bord. En Utrecht heeft met gutter wel een extra spits in het elftal gebracht. Dat krijgt ook nauwelijks mogelijkheden. Het gevaarlijkste een aantal minuten geleden. Een vrije trap die ging over de lat heen Sergio Pat, en dus werd het geen 2-0... maar staat het nog altijd 1-0, wat gepiel op het middenveld. En dat zien we te veel in deze wedstrijd. Ja, nog een uh, kleine 20 minuten hier. Ragnar Niemeijer was dat, vanuit uh, Utrecht. Dan gaan wij gelijk naar uh, Brechtje Lampen. Zij is uh, journaliste van de Volkskrant, modejournaliste. Uh, Brechtje, goedenavond. Goedenavond. Goeie ja, wij beschouwen het talent van Bas, um, kosters. Uh, ja. Hij zit hiernaast, dus uh, Hoi. Je, je kunt niet alles zeggen. Geen Bas. <laughs> ja, uh, wat maakt Bas nou Bas, volgens jou? Jij volgt hem al een uh, tijd. Ja. ja, al bijna. Nou, ik denk dat zijn eerste show ook een van mijn eerste shows als verslaggever was. En Bas, uh, maakt, wat Bas, Bas maakt, is dat hij ontzettend herkenbaar is. Hij is ontzettend eigenzinnig. Hij schept een soort eigen wereld met kleur. En of Bas nou een geboortekaartje maakt, of een dekbed, of een short of een hele grote jurk. Het is allemaal herkenbaar als Bas. Ja. Dat is best uh, knap voor een ontwerper. Ja, Bas zei net nog... Um, ja, misschien hoef je wel niet um, te kiezen. Ik, ik parafraseer heel eventjes, hoor. Uh, kun je van, uh, al die dingen allemaal blijven doen... en dan nog steeds onder één um, noemer blijven opereren, namelijk Bas Kosters. Mag ik, heb ik het een beetje ja. goed geparafraseerd. Geparaf, is dat zo? Of moet je in de modewereld, als je bijvoorbeeld internationaal wil maken... moet je dan toch wel kiezen? Uh, en dat focussen, hè? Altijd, altijd die woorden die je del, altijd hoort. Dat, is, dat is wel de bedoeling. Zeg maar, het klassieke model in de modewereld is gewoon... jij gaat collecties maken met kleren. Je gaat uh, ieder, ieder half jaar pro, pro, presenteren en produceren. En Bas heeft dat ook wel even geprobeerd... En dat is toen niet gelukt vanwege de crisis. En, nou ja, dat is, dat. en wat Bas nu. Ik sprak hem ook een tijdje geleden en hij zei. Ja, weet je wel, ik ben geen miljoenenbedrijf geworden. Maar ik kan wel doen wat ik wil. En ik denk dan. Dat is eigenlijk veel mooier. Want moeten we allemaal een miljoenenbedrijf willen worden? Weet je wel, moeten we allemaal nog meer spullen in de wereld slingeren? Hoeveel, hoeveel voorraden willen we hebben? Hoeveel kleren willen we maken die vervolgens vernietigd gaan worden? Waarom, weet je wel, Bas maakt een paar jasjes. Die jasjes gaan mensen. Echt kopen, daar sparen ze voor. En dat is het dan. En dat is ook een model. Ja. En dat is misschien niet het geëikte model. En zeker in de tijd dat pas naam heeft gemaakt. Hè? Dat was het begin van Amsterdam Fashion Week. Toen kwamen er veel mensen. Toen werd mode een beetje een ding in die tijd in Nederland. Ook mede door Amsterdam Fashion Week. En werden Bas en Jan Terminiaal en nog wat mensen wel opgepikt. En dachten mensen, daar moeten we in investeren. En dan kunnen we uitbouwen en grote merken bouwen. En uh, nou, dat is uh, in veel gevallen niet gelukt. En nu komt iedereen daar een beetje van terug. Ja. En ik denk dat een beetje bezinning niet zo erg is. Want ik denk niet dat het altijd groter en meer hoeft te zijn. Dat, zeker niet als dat ten koste gaat van uh, de kwaliteit en iemands handschrift. Hm. Duidelijk, Brechtje, dankjewel. Uh, die spreuken kan sowieso uh, op de tegel straks. Ja. Die ligt nog voor jouw neus, hè? die is nog maagdelijk wit. Mag ingevuld worden ja. uh, binnen het komende half uur, Brechtje. Ik ga daar gelijk over doorpraten natuurlijk met Bas. Ja, uh, nou, ik hem ook even aan. Ja, doe dat. Iedereen moet hem aanzetten. Ja, Wat je. Had je hem ja. nog niet aan? Nee, nee, nee. Nu uh, heb ik hem uitgezet. Ja, heel goed, heel goed. Twibbel, Hij uh, ja. Fijn dat je erbij was in ieder geval, uh, Bas. Uh, is dat zo? Want ik denk dat uh, er zit hier toch aan de gracht... een aantal modeontwerpers in Amsterdam die het heel goed doen. Uh, althans, zo zien die panden eruit. Uh, er wordt in ieder geval veel geld omgezet. Is die ambitie er helemaal niet meer om uh, zo te denken... Nou, er is wel een ambitie om te groeien, maar niet om, niet, die is niet money-driven. Weet je, geld is geen motivatie. Geld is een middel om artistieke dromen te kunnen verwezenlijken. En kijk, ik denk, uh, natuurlijk zijn er een aantal Nederlandse modebedrijven en ook enkele ontwerpen... Pas, ik moet je heel even onderbreken. Dat gebeurt als er voetbal is, want er is een penalty bij oh, FC Utrecht. Wow. Ja, dat is spannend. Uh, bij FC Utrecht, Groningen, Rachner Niemeyer. Ja, Groningen is langzij gekomen. Utrecht heeft het met die 1-0 op het bord. Uh, tot zojuist allemaal wat te makkelijk opgenomen. We zitten inmiddels een kwartiertje voor tijd. Er ligt een minuutje of drie in het net van Weert. Hij met uh, het doelpunt zitten we in de dubbele cijfers. Tien doelpunten voor hem. Hij uh, profiteert van een overtreding die wordt gemaakt door Mark van der Marel. Die wat te laat is en diezelfde van Weert op de voet aantikt. Hij zegt uh, het Janssen twijfelt niet. Hij legt de bal op 11 meter en die bal gaat in de rechterbenedenhoek. Geen kans voor David Jensen, de doelman van Utrecht. Utrecht heeft dit over zichzelf afgeroepen en gezien de wedstrijd, het balbezit en de mogelijkheden. Zeker in de tweede helft, ze waren er nauwelijks, maar toch is dit wel een terechte afspiegeling van wat we tot nu toe geboden hebben gekregen in Utrecht. Er staat dus gelijk, het is 1-1 en zojuist voor Bakuna een geweldige schotkans van een metertje of 12. Oog in oog met Jensen, die redder daar bekwaam. En er dus staat het gelijk in Utrecht, Gelijk kwartiertje nog. Rachnar, dankjewel. Weer terug in de Smet Studios. Uh, Bas Kosters hier. En we hadden het over geld. En dat is eigenlijk niet een favoriet onderwerp van je volgens mij. Maar toch ja, um, kijk, uh, is het iets waar we allemaal mee te maken hebben in het dagelijks leven. En het ging wel om uh, nou ja, een soort commerciële expansiedrift die veel modemerken hebben. Wat jij dus even geprobeerd hebt. In moeilijke tijden. Ja, maar -tijden, toen, ik, toen ik een... een um... Ik heb een tijdje een commerciële collectie gehad... een commerciële collectie als nu, dan nu. Maar en commerciëler is dan dat het makkelijker te dragen valt... en iets ja, makkelijker het, te verkopen. Dat het in te kopen is, überhaupt. Ja, Daar dat het ook in rekken past. Want jouw kleren passen maar niet in rekken, bijna. Soms. <laughs> <laughs> maar goed, weet je, dan was nog geld niet het einddoel. Dat was niet, ik deed het niet om geld te verdienen... Dus in die zin is er niet zo heel erg veel veranderd. En kijk, ik denk dat het modensysteem... staat enorm onder druk. En als je nu ziet wat het toe doet... wat er gaande is... er zijn zoveel kleine labels. Maar dat hoort voor... je ook zeggen... dat het onder druk staat. Is dat kort uit te leggen waar dat dan onder druk staat? Door nou, natuurlijk. Uh, omdat, uh, wordt er minder gekocht? Uh, nou, nee, er wordt niet minder gekocht. Maar de noodzaak om het systeem te veranderen... is wel heel erg duidelijk aanwezig. En als designers dat gaan doen en masse... dan hoop ik dat dat ook doorstijpelt naar de consument. Er zijn heel veel consumenten die niet bewust uh, consumeren. En dat doen we met betrekking tot eten... maar dat doen we ook met betrekking tot uh, kleding. En weet je, net zoals je kiloknallers hebt... waar ook uh, tegengeluid voor is... Uh, met betrekking tot de voedselindustrie... heb je ook kiloknallers in de mode-industrie... Ja. En uh, het is juist goed als heel, als heel veel ontwerpers zeggen... ja, moet ik nog zoveel kleren maken? Heeft dat nut? Mm. Moet ik nog spullen op de wereld zetten? Of kan ik ook gewoon per jaar tien hele mooie mantels maken... van gerecyclede lappendekens dekens mm -hmm. uit... Maar dat Jaren is het punt waar jij inmiddels bent beland. En dat, dat ligt je misschien ook wel veel meer. Maar er was wel een ambitie om dat even te proberen. Dat was dan toch in die tijd... met die enigszins commerciële collectie... Uh, toch, een, uh, uh, toch een kwestie van uh, het verkeerde moment kiezen ook. Nou ja, uh, vanwege kijk, je, de crisis. Kie, uh, pff, nou ja. Kijk, je kiest niet een moment. Een moment is daar. Het is niet, ik heb niet zitten wachten van... Oh, ik ga nu dit doen. Weet je, je volgt gewoon je carrière. Je stappen groeien. Je gaat vooruit. Ja. Um, nou ja, of pech hebben dan, hoe je het ook formuleert. Ja, in ieder geval dat overkwam je toen dat er, dat er een crisis was. Ja, dat was spijtig. Maar ergens ook weer een zegen. Want het heeft me uiteindelijk wel op dit pad gezet. Het heeft me op een pad gebracht waarbij ik ben op zoek ben gaan naar een soort van toch mijn mindfulness in mijn eigen creativiteit. En wat ik nou echt van belang vind. En dat heeft... Echt super veel mooie dingen opgeleverd. Waaronder mijn overzichtstentoonstelling. Ja. Een hele mooie collectie die Permanent State of Confusion heette. Dus het je bevinden in een permanente staat van verwarring. Ja. Wat jij een prettige staat van zijn vindt, volgens mij. Um, Als je een goeroe zou zijn, zou dat wel ongeveer jouw motto zijn. Mijn mantra, ja. ja. Maar ja, goed, dus uiteindelijk heeft het me ook op persoonlijk vlak... en op artistieke groei superveel opgeleverd... Ja. Dat, het, uh, dat ik toen een andere keuze heb moeten maken. Dus kijk, je en ja, kan het maar beter omarmen. Want met um, treurig zitten wenen is ook wel eens prettig... maar daar schiet je natuurlijk niet zo heel erg veel mee op. Nee. Wij gaan even naar het uh, nou, laatste werk. Dat is het alweer niet meer. Um, het is... Uh, wel je laatste show, hè? Als we naar... Uh, dan moet ik even de titel erbij vinden. Ja, uh, My Paper Crown. Ja. Um, en dan kruipen we weer een beetje in jouw hoofd, ook muzikaal. Uh, Joost van Bellen dus, die dan altijd de muziek maakt. En dat klinkt dan zo... Ja, je vindt het vast zonde dat we hier ook weer doorheen gaan praten, maar uh, nee, deze gaat ook nog eventjes door. Dit is ook een lange mix. Ja. Uh, My Paper Crown, wat was het idee achter deze uh, show? Want daar, daar, je hebt al een paar uh, thema's die daar terugkwamen, ook al genoemd. Het recyclen zat daar ook in. Uh, My Paper Crown, dat, ik was al een tijd bezig met oude vlaggen omzetten in patchwork stoffen. En uh, cartoonenvlaggen. Vlaggenvlaggen, vlaggen, echt van Ja, gewoon van echt landen. landenvlaggen. En, maar omdat de, ja, met de expositie en met het overlijden van mijn ouders uh, duurde die periode van het de aanloop van die collectie vrij lang. En dan komen er steeds nieuwe inspiraties op je pad... onder de inspiratie van de Rococo. En toen ik daarover na ging denken... vond ik het eigenlijk heel leuk dat de Rococo... eigenlijk als een soort ja, heel slecht iets werd bezien in die tijd. Slechts, slechts een slechts frivole stroming. Zo als je dat opzoekt wordt dat dan... Uh, benoemd. En dat vond ik eigenlijk heel leuk... omdat ik ook het gevoel heb dat ik soms een beetje word bezien... als de clown van de mode of het zwarte schaap. Huh? Of die gekke jongen. En toen dacht ik, ja... Dus eigenlijk heeft de rococo ook last van een soort... Uh, oordeeldrang en hokjesdrift van de toeschouwer. En dan kom je in een soort flow... Zo van hoe prettig zou het zijn als we allemaal onbevooroordeeld naar elkaar zouden kijken. En waar gaat dat dan over? Nou ja, goed, over het daadwerkelijk aandacht besteden aan elkaar. Maar bijvoorbeeld, dat doe je dan ook aandacht besteden aan het materiaal wat voorhanden is. Omdat je met heel veel liefde die vlaggen omzet in uh, priegelwerk met al het patchwork. Mm -hmm. Ja, zo groeit zo'n verhaal. Zo'n gedachte aan een Rococo en dan maak je een zeer frivole collectie over een ja. dorp... waar allemaal excentrieke mensen wonen die een feestdag hebben. En dat was Worteldag. Ja, precies, ja. En wat was, wat was Worteldag ook alweer? Nou ja, de Worteldag was eigenlijk... Ik, ik wou een dag creëren waar hun allemaal naar buiten zouden komen... in hun mooiste kledij. Ja. Um, en ja... Dus een dorpsfeest leek mij daar heel erg geschikt voor eigenlijk. Ja. Heb je ooit iets gemaakt wat gewoon mooi was? Wat in de modewereld ook nog wel eens gebeurt? Gewoon een, een schoon kleken, zei mijn oma altijd. Ja, maar ik vind wat ik maak echt mooi... Maar gewoon mooi bedoel ik eigenlijk uh, alleen maar mooi om het mooi zijn. Want het is uh, nee, nee, allemaal ja, kijk, verhaal ook, gedreven toch, bij jou? Ja, oké, okay, maar daar, dan kan het nog wel een mooi resultaat hebben. Zeker. Maar esthetiek is, geen, is niet een drijfveer, nee. nee. Het is niet dat ik nou denk, ik moet nu iets moois gaan maken. Um, maar zeker heb ik ook voor esthetiek. Nee, maar um, uh, vind je... Um, ik vermoed dat je dat gaat ontkennen. Maar uh, voel je dan enige vorm van... Uh, gebrek aan inhoud bij collega's. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee geen zins, geen zins, geen zins. Daar wordt natuurlijk vaak nog wel wat gemaakt, omdat het mooi staat. Zit daar niet per se zo'n verhaal achter? Nee, maar ik denk ook... <coughs> um, ik denk dat bij hun ook niet de motivatie is of iets mooi staat... maar dat dat wel een grotere rol speelt. Iedere ontwerper is, denk ik, in hart en nieren iemand die verhalen vertelt. Alleen die verhalen kunnen heel erg verschillen. Zo'n verhaal kan ook zijn dat je uh, vanuit een fascinatie... voor bepaalde materialen of vanuit een bepaalde kunststroming... of god mag weten wat, iets wil creëren voor een vrouw... om zich heel erg mooi te voelen. Mm. Maar dat gaat nooit, denk ik, alleen maar om esthetiek. Ja. Hoe ziet uh, uh, de perfecte wereld... Stel dat, sorry, het wordt groovey al een keer, <coughs> excuus, de perfecte wereld eruit als, als Bas Kosters aan het roer zit. Nou ja, uh, ik denk dat een, een wereld die voor mij perfect is, voor heel veel andere mensen misschien wel niet zo relaxed zal zijn. En waar, maar, zit dat, waar zit dat hem in dan? <coughs> nou ja, kijk, kijk zo wat zou een. Wat zou een perfecte wereld zijn? Nou, ik zou het mooi vinden als we... natuurlijk in vrede kunnen leven. En ja, dat, dat we mensen... In principe iedereen wel, denk ik. Ja, en mensen en milieu wat. kunnen respecteren. Dat we elkaar met... Uh, respect benaderen. Ja... Ja goed, ik denk, ik denk dat dat voor veel mensen zal gelden. Maar niet voor iedereen. Maar ik vraag het ook omdat dat uh, ook een beetje het motivatie voor jouw werk is de hele tijd. Die, die, die, die boodschap zit er ook de hele tijd in. En bereik je daar ook een doel mee? Raakt het uh, op plekken waar je hoopt. Hé, hey, ja, daar zag ik toch iets ontstaan in iemand. Of iemand heeft het ook begrepen überhaupt. dat, dat uh, Het ziet er leuk uit en fantastisch en avontuurlijk en kleurrijk. Maar de, ja, in mijn gedachte met uh, we moeten meer uh, uh, liefde in elkaar stoppen en in de dingen. En daarom heb ik deze stoffen gebruikt. Werkt het op die manier ook door? Op, uh, op de consument uiteindelijk? Of blijft dat hangen in het product? Nee, ik denk ben je niet daar niet je, voor, Ik denk ik niet dat je per se... Nou, kijk, ik, doe een, ik maak een actie. Wat die actie dan ook is. Ik kan niet in het hoofd van de toeschouwer kruipen. Um, mijn werk is niche. En mijn publiek, publiek denk ik ook. Um, maar bereikt wel een publiek... wat daar ontvankelijk voor is en wat daar wel geënthousiasmeerd van raakt... en daar ook wel kracht uit put. Ja. Um, ik zou meer mensen... Uh, nou ja, en soms werk je dus inderdaad met een grote commerciële partij... waardoor je een groot publiek bereikt. Ja. Maar ik merk wel altijd hele positieve reacties... en dat mensen er wel energie en zin van krijgen... Ja. Maar goed, ik moet wel blijven zoeken... naar hoe ik ook die artistieke doelen bereik. Dus het is en nou duidelijk zoektocht. maken ook wat, wat, ja. wat de gedachte erachter is. Uh, mensen die in Amsterdam uh, uh, jou wel eens tegenkomen... ja, ik blijf kikker in de keel houden, mensen. Maar dat gaat waarschijnlijk doorpraten wel over... Um, die heb je ook wel eens met tassen op fietsen uh, Van de ene plek naar de andere plek zien fietsen. Het is niet het, uh, het glamoureuze leven waar mensen misschien aan denken... als ze het aan, aan modeontwerpers hebben die nou ja, toch op plekken staan waar je ook staat... en waar je geëxposeerd wordt. Nooit gedacht dat je denkt, had ik toch maar ergens... Uh, is even een commerciële afslag genomen in het leven... Nee, nee, nee, nee. Want ik heb gewoon heel veel lol en ook plezier met het, hoe ik het doe. En kijk, ik bedoel kom... ik overigens niet denigrerend, hoor. Dus nee, nee, nee, het is alleen nee, nee, ik maar, snap uh, het heel uh, goed. Maar, maar ik proproteer uh, natuurlijk ook graag met het feit... dat ik dan met drie uh, big shoppers van Bas van der Heide supermarkt... die niet meer bestaat, in mijn korte broek en mijn koudboelage... door Amsterdam-sjees. Maar ik doe dat wel met een reden. Je hebt gewoon een ik... dure auto thuis staan. Nee, uh, maar uh, ik ben graag mobiel. Ik ben graag uh, onafhankelijk... En soms ben ik wel een beetje... Nou ja, zou ik ook wel eens een taxi kunnen nemen. Maar uiteindelijk doe ik toch wel dingen die gewoon praktisch zijn voor me. Ja. Dus het dient wel een doel. En kijk, ja, weet je... Mm, ik ben juist eigenlijk meer op zoek naar manieren... hoe ik nog meer vrijheid voor mezelf zou kunnen creëren... als dat ik, dat ik op zoek ben naar manieren om... En ik denk dat die vrijheid niet alleen maar in geld zit. Nee, zo. dat zei je ook, ja. Je zei ook al dat in het Stedelijk... er een, een, een voorproef werd gegeven van, van dat nieuwe project HOOP. Daar begon je een uur geleden over. Um, ja, je legt het al even kort uit... maar nou ja, je hebt een donkere periode achter de rug... met het overlijden van beide ouders. Is dat dan ook gelijk het startpunt van zo'n hoopvol project? Komt het daaruit? Nou, vaak... Weet je, je bent in je gedachten vaak met heel, heel veel verschillende dingen bezig. En soms heb je gewoon letterlijk een aha-erlevenis. Vaak als ik op de fiets zit, ik fiets iedere dag twee keer 25 minuten naar mijn studio en terug. Dat zijn echt van die momenten dat ik gewoon heel veel kan nadenken zonder afleiding... Ja, en soms dan valt het gewoon ineens op zijn plek. Dan heb je een stukje supermarkt, in, uh, grafische inspiratie, supermarkt esthetiek wat al een beetje in je rommelt. En je wil, wil iets met een bepaalde kleur doen, en dan, en dan dat nadert zichzelf als een esthetiek, so dat is dan iets wat je ziet in een supermarkt, van, van je ja, denkt dat het boodschappen zijn, ja, ja. reclamefolders. Um, en dan komt er op een gegeven moment tot een soort botsing of zo. En dan is het daar. Maar wat is de hoopgedachte? Nou, ja. Um... O, oh, goeroe. Spreek tot ons. Nou, het komt echt voort uit de hoop zelf uh, dat er betere tijden aanbreken. Maar goed, dan ga je je ook afvragen of je überhaupt hoop mag koesteren... in een leven wat toch eigenlijk heel erg goed is. Ja, en dan, dan kom je ook op gedachte wat de rol van hoop dan is in, het, in de wereld en dan realiseer je ook dat dat eigenlijk heel erg belangrijk is... en van belang is op allerlei verschillende manieren voor allerlei mensen. Maar dat hoop ook een commercieel product is wat ons voor wordt gehouden. Um, hoop op een betere wereld als je biologische producten koopt... of hoop op uh, dat die tweedehandse auto toch echt wel nog heel erg lang meegaat. Dus ja, weet je, weet je, je hebt een, een initiële gedachte die wel heel erg puur is maar zodat je daarover na gaat denken en over gaat reflecteren. Maar dit is wel altijd het gedachteproces wat je hebt... voordat je uh, tot iets fysieks komt, tot, tot een uiting komt. Dit is toch wel echt elke keer het doorspitten van een gedachte... en dan toch weer een mits en een maar erbij plaatsen en een nuance... en dan daar weer achter zoeken wat daar mogelijk jou, jouw waarheid zit. Nou ja, kijk, omdat ik iets vind of ik iets vol, maakt het niet automatisch een waarheid. Alhoewel ik wel, alhoewel ik wel echt heel erg geloof in dat belang van hoop... Hmm. Um, ook omdat als je gaat researchen, uh, je dan allerlei, allerlei ge, uh, ideeën daarover tegenkomt die je dan toch waardevol vindt. Maar niet iedereen vindt hoop een positief iets. Sommige mensen vinden het heel passief of naïef. Ja, dat je afwacht tot het beter wordt. Ja, ja. Nee, ik vind het niet passief. Want hoop staat ook aan de, het licht en grondslag aan heel veel belangrijke bewegingen. Maar ja, ja, vaak gaat dat wel een beetje zo. Weet je, je hebt iets wat je boeit en dan begint het een beetje te borrelen. En ja, dat, dat gaat, ga je dan verkennen. Ik ga jou ook vragen om iets op de tegel te schrijven. De bekende kunststoftegel, daar mag iets op. Uh, nou, wat, dat moet je zelf weten. En dan vraag je ondertussen even uh, Bibo, jouw broer. Stadsdichter van Deventer. Ja, leuk hè. Ja, een creatieve familie. Um, hij zegt. Uh, ja, zijn werk was vroeger veel agressiever. Protest. Je noemde het zelf al even dat je uit, eh, toch uit een punk in ieder geval uit een punk gedachten voortkwam. Uh, het is nu milder. Hij is steeds meer zichzelf. En dat is wat hij de wereld zou willen, willen geven. Um, worden we gematigder? Uh, meneer Kosters. Nou... Zijn de scherpe randjes eraf? Want dan moeten we wel gaan oppassen misschien ook. Nee, nee, nee. Want ik denk dat je je gewoon heel erg moet afvragen... waar die scherpe randjes eigenlijk toe dienden. En dat was eigenlijk een soort decoratie. Misschien wel vroeger, hè? Weet je, uh, ik... Het provoceren, bedoel je? Of... Ja, want ik, was, ik in het begin deed, maakte ik uh, punkmuziek. Of Duitse rock-and-roll muziek. En dan had ik een band. En dan sprak ik over imago en muziek. Dus ja, daar hoorde dat gewoon uh, bij. En ik vind het nog steeds wel leuk om... ja, gewoon met soms wel een beetje een kleine fuck you te geven. Nou, dat, ja, het was ook een beetje een houding, denk ik. Wat ook gewoon prima is. Maar daar ben je overheen. Nou ja, misschien is het niet meer nodig. Wil ik gewoon andere dingen doen. Maar ik, soms maar, weet je, ik heb laatst nog een t-shirt gemaakt... en er staat heel groot, rot op... En daar kan ik dan toch heel smakelijk om lachen. Dus ja, het is er niet helemaal weg. Maar misschien is het net iets minder nodig. Die zouden we misschien allemaal één keer per week moeten dragen. Een rot-op-shirt, ja. We gaan er bij de NTR een paar in huis halen. Althans, als dat mogelijk is. Het is wel tekst. Ja, het is een tekening. Tekening en tekst. Wat staat er op de tekening? Emoties zijn oké. <laughs> <laughs> maar met een heel angstig gezicht erbij ja, hij, ik, hij weet Alsof hij eigenlijk... toch niet helemaal weet wat hij ermee moet Nee, hij weet eigenlijk niet echt precies wat hij voelt ja. Maar hij laat het lekker gaan ja. Nou, dan laten wij dat ook even gaan Die gedachten nemen wij mee De avond in En ik wens jou heel veel succes Bas Dankjewel voor dit gesprek, leuk Dank meneer Kosters, dit was aflevering 4178. Morgen, morgen om half acht. Het lekkerste programma van Radio 1, jawel Petra Postel met Maandjaren. Tot de volgende week. NTR, speciaal voor iedereen.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 Een binnenvaartschip heeft de stuurhut verloren toen het in aanvaring kwam met een brug. Dat gebeurde op het Van Starkenborg kanaal in het Groningse Zuidhoorn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van Prins. Het is onderzoekers bijna twee jaar na de dood van de Amerikaanse popster... niet gelukt om te achterhalen waar de pillen die hij innam vandaan kwamen. Justitie gaat niet uit van een misdrijf. En na het kampioensfeest van PSV in Eindhoven zijn ook de schoonmakers gehuldigd. Op het stadhuis zijn 40 mensen van de schoonmaakploeg in het zonnetje gezet. De wethouder hield een toespraak. En PSV-directeur Gerbrands kregen de schoonmakers een PSV-sjaal. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kijk, nog een keer het nos -schaal. Die hadden we al gehad, toch? Ja, die hadden we al gehad. Nou, zullen wij dat maar? Ja, speciaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Wat je nieuws? Je ja, dus het, zijn we echt begonnen, wat zeg je? Of had je nog nieuws of zo? Heb nee, ik had nog geen nieuws. Nou, misschien later vanavond, uh, alle aanleiding toe. Uh, langs de lijn omstreken op deze donderdagavond... met Eredivisie Voetbal en live het basketbal. Ja, basketballers van Donar proberen de finale... van de FIBA Europa Cup te bereiken. En hoe diep is de gifbeker voor Ajax? Zometeen spelen ze tegen VVV en wij zijn erbij. Zometeen er ook een gesprek met de Ajax-directeur Edwin van der Sar... zijn eerste interview nadat PSV kampioen werd. En uh, later zijn ook nog, na 9 uur... Guillaume Fernandez, kent u hem? nog voetballer en Cora van Nieuwenhuizen, de gast van Nieuwenhuizen. Die kunt u kennen, want ze is minister van Infrastructuur en Waterstaat... en houdt enorm van sport. Ja, wilt u uh, meekijken hier in de studio? Dat kan gratis via nporadio1.nl. Maar goed, er is al een wedstrijd uh, gespeeld. Net afgelopen in de Eredivisie Utrecht tegen FC Groningen. Dat heeft u kunnen horen van uh, Ragnar Niemeijer. 1-1 werd het Rachnar. Was het een beetje zomeravondvoetballer, of viel het wel mee? Nee, het was uh, goedenavond Robert. Het was, uh, zomeravond voetbal, maar wel in april en de play-offs komen eraan voor FC Utrecht. Ja, in de laatste zeven wedstrijden is er één keer gewonnen door het elftal van Jean-Paul de Jong. Dat wel vijfde staat in de eredivisie, maar er ontbreekt toch wel wat aan. Het lijkt allemaal wat te lang te duren het seizoen. Het was een uh, vervelende avond, Groningen, ja, zeker hè, met dit punt erbij, 34 punten in totaal... Uh, ja, dat zal allemaal wel Groningen kans in gaan richten op het komende seizoen. Twee ploegen die ja, weinig meer hebben om, uh, om voor te spelen. En dat zie je dan ook wel een beetje terug. Veel lange onderbrekingen bij een aantal uh, blessuregevallen. Dat wel maar een paar uh, spijkerharde overtredingen ook gezien. Maar over het algemeen, uh, ja, een laag tempo. Weinig leuke momenten. En zeker in de tweede helft, het laatste half uur, viel tegen. Een vroege openingsgoal van Willem Jansen. De achtste minuut aanvoerder van Utrecht. Zijn vierde treffer al van, uh, van dit seizoen. En de tiende van Van Weert uit een strafschop als Mark van der Mabel de, op de voet gaat staan. Licht overtreding, maar ik denk dat het er wel eentje was op de voet van diezelfde uh, Van Weert. En die schuift de penalty er dan uh, onberispelijk in. Grote kans daarna onmiddellijk voor Bakuna. Die een tijd lang op de grond lag. Met bloed in zijn mond. Een duel met, uh, met Dumis. Daar zat een, een arm bij. Geen klassieke elleboogstoot volgens mij. Maar wel een, een hard duel En uh, ja, dan eindigt het op 1-1. Dan krijg je het gevoel met Utrecht dat uh, nog gaat spelen tegen Heracles bijvoorbeeld. En VVV. Ook ploegen die klaar zijn. Dat ze wel een kopje erbij moeten houden. want een goed Seizoen Europees aardig gedaan toch hè, tegen Zenit. Je moet uitkijken dat dit een beetje sukkelig afloopt en dat ze scherp zijn als straks die play-offs beginnen. De tegenstanders die dan drie keer op een rij allemaal zijn uitgevoetbald, dat nodigt niet echt uit natuurlijk. En uh, nee, 1-1. Het is uh, klaar. Het is goed zo. Dankjewel Ragnar. Er is ook uh, basketbal dus vanavond. Donar tegen Rijen Venezia. Leon Kersen is daarbij. Ja, goedenavond. Donar moet tien punten goed maken. Een week geleden in Venetië met tien verloren. De winnaar van dit duel gaat naar de finale van de FIBA Europe Cup. In 1979 bereikte Den Bosch als enige club in de geschiedenis van het Nederlands basketbal een finale. Het is nu rust in Martini Plaza. Bijna 4500 mensen en die zien een tussenstand op het bord van 44-41. We zien een wedstrijd met twee gelijkwaardige teams. Dat kan niet, gezegd worden, niet anders gezegd worden. De Bos, uh, Bos. <laughs> Dona de nummer 1 van Nederland en Venetië de nummer 2 van Italië. De titelverdediger zijn twee goede teams. Dona het meeste van de tijd op voorsprong. Kwam op 34-29. Daarna achter op 34-36. Maar hij stelde zich naar 44-38. En met die zes punten ben je natuurlijk in de buurt van de 10. En toen hadden ze bijna balbezit. Maar maakte Jason Dewey zo een fout op een Italiaan. Die mocht drie vrije raak schieten. En dan komen we aan de ruststand. 44-41. Wat moet Donau in de tweede helft doen? Een perfecte wedstrijd spelen. En dan, wie weet, kunnen ze de finale van de Europe Cup halen. Nou, we zijn benieuwd. Je zat met je voorspelling, herinner ik me, vorige week. Zag je helemaal goed toen zei je tien mag het worden. En het werd tien. Dus laten we ja. het er vandaag dan ook tien worden. <laughs> ja, uh, dan hebben we verlenging. Dan hebben we verlenging, ja. Wordt het extra spannend. Dankjewel voor nu. We gaan het horen. Het was de afgelopen dagen feest in Eindhoven. Daar werd de 24 e landstitel van PSV gevierd. En de derde in de afgelopen vier jaar. Tegenover de vreugde bij PSV staat er onrust bij Ajax. Die club is met afstand de rijkste club van Nederland... maar heeft al sinds 2014 geen prijs meer gewonnen. Na de pijnlijke 3-0-afstraffing in Eindhoven... werden de pijlen gericht op de spelers, de trainer... en toch vooral op de algemeen directeur Edwin van der Sar. Veel supporters houden de clubleiding namelijk verantwoordelijk... voor de jarenlange prijzendroogte. Tot vandaag wilde Van der Sar niet ingaan op vragen over zijn functioneren. Maar zojuist heeft op Schreuder hem gesproken. Van der, Sar, Van der Sar snapt de onvrede bij de achterban. Nou, dat is vervelend dat je vier jaar geen kampioen wordt. Dat is voor, voor de spelers, voor de fans uh, is dat, uh, zijn een rotte periode, dus dat rotte periodes. Dat je andere mensen op je werk uh, moet en Dat geldt voor ons, voor de spelers en uh, met name voor de supporters. Jullie hebben een hoog ambitieniveau. Er wordt ook gezegd, hij ah, heeft goede spelers. Maar je wordt ook geen kampioen. Wat zegt dat dan? Nou, dat goede spelers niet altijd een, een winnend team maken. Of niet vaak genoeg een winnend team. En dat, uh, dat heb je nodig om uiteindelijk naar 34 wedstrijden bovenaan te staan. Daar is een coach voor. Daar is een coach voor. Daar zijn uh, assistenten voor. Uh, en daar zijn ook spelers voor om te zorgen dat het uh, bij elkaar klikt. Wat betekent, we gaan het niet zo goed. In januari zei je Marcel Keizer was een verkeerde keuze. En Ten Hag? Nou, dat is uh, een verkeerde keuze. Dat heeft dus een sommige, woorden, sommige uitspraken worden uit zijn verband gerukt... Uh, maar uh, het met, uh, op dit moment met, met Erik inderdaad, het is niet, uh, met niet de, de, de aansluiting die we bij PSV hadden willen, willen hebben. Dat is, uh, is pijnlijk. Blijft hij trainer van Ajax? Erik blijft trainer van Ajax inderdaad. Dus blijf jij ook directeur van Ajax? Ik blijf ook directeur van Ajax, maar ik, uh, de, de uitspraak die is een beetje uit verband gerukt ook. Dat zeg je, want van Marcel Keizer, een verkeerde keuze, dat klopt er wel. Want ik ben uh, vanochtend nog gaan kijken, maar jij... Hing jouw lot verbind je aan de progressie die er onder ten Hag zou plaatsvinden? Wij zien de progressie niet. Misschien jij wel? Nou nee, ja, progressie dat, dat kan je aan de trainer vragen ook inderdaad. Maar ik denk het de verschil wat, wat er is... natuurlijk had je graag dichterbij willen zijn bij, bij PSV of daaroverheen is niet gebeurd dit jaar. En daar moeten we ja, komende zomer en beginnende juni... zorgen dat er een selectie staat die dat, die dat komend seizoen wel gaat doen. Want hoe kijk je dan terug op die uitspraak... Nou, ik heb uh, ik, uh, een beetje uit verband uh, gerukt, wat ik, net ook al, wat ik net ook al zei. En dan, dan wat je er precies mee bedoelt? Nou, dat je in, uh, eigenlijk in, uh, toen was dat in, uh, in 14 maanden, dat je dan uh, de, de derde trainer aanstelt. Dat het, rijkelijk, dat het rijkelijk veel is voor een club als, uh, als Ajax, waar stabiliteit en rust uh, je vooruit zou moeten brengen. Nou, op die manier. We uh, hebben gezegd inderdaad dat je wel progressie wil zien. Maar niet uh, afhangt aan een kampioenschap. Uh, maar dat wel een periode is om met elkaar uh, te gaan werken. Ontwikkelen aan de speelstijl en aan het succes. En dus met de trainer en met Van der Sar. Toch denk ik aan jou zelf, jouw eigen positie. Vind je het leuk om algemeen directeur te zijn? Want je staat soms spelersbussen op te wachten. Dat is toch niks voor jou? Het is dynamisch. Van alle markten moet je thuis zijn als algemeen directeur. Van alle, alle vakken. Uh, moet, je, moet je iets van hebben en uiteindelijk heb je een aantal specialisten onder je. Ja. En daar, uh, daar luister je naar, dit discuss, discussieer je mee. En dan maak je, uh, je zo'n beslissing. Maar je moet ook daadkrachtig zijn. Vind je dat je zelf daadkrachtig genoeg bent om dit Ajax te leiden?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 Uh, dat, kan, dat kunnen we allemaal begrijpen inderdaad, maar als er één supporter aan een, aan een speler zit, dat is iets wat, uh, ja, wat niet kan. En uh, absoluut uh, ook door de supporters is, uh, is begrepen dat het, uh, dat het out of the question is. Terug naar je eigen positie, het is niet zo dat jij zegt, geef me maar, maar een andere functie hier, als die raad van commissarissen daarom vraagt. Nee, absoluut niet. Nee, dus je vindt het echt leuk? Ik vind het echt leuk. Het is, het is hard werken. Het is, uh, het is je best doen. Het is, uh, soms heb je succes en soms heb je heb je tegenslagen. Dat heb je als voetballer ook gehad. Dan heb je ook finales verloren of uh, EK's en WK's. En uh, ja, daarna beginnen we opnieuw en uh, moet het beter. Marcel Brans en Martin van Giel, hè, die hebben met een kleinere portemonnee... Ja, je staat te lachen, maar zo leuk is het niet. Althans, nou ja, die hebben een kleinere portemonnee en halen prijzen. Hoe vind jij dan dat Mark Overmars het doet? Mark heeft een aantal, aantal goede, goede aankopen heeft gedaan. En, uh, uiteindelijk moet het de combinatie zijn van trainer, uh, uh, voetbaldirecteur... En de, en de spelers die het, die het succes gaan brengen bij, bij deze club. Gaat Ziyech weg bij Ajax? Nee, hey, weet ik niet. Hakim uh, heeft nog een doorlopend contract. Die heeft nog een drie jaar contract. Hij heeft, heeft speelt al een langere periode in Nederland. En, uh, maar voor ons is het een hele belangrijke speler... met zijn assist en met zijn doelpunten. Is er nou iemand waar jij mee praat trouwens als algemeen directeur... van jongen trek je het niet aan, zo'n bus... Ja, daar heb ik wel mee gesproken met Hakim inderdaad. Je er, uh, er verschillende, tenminste zondagavond en, uh, en ook daarna nog. Wie blijft uh, de licht of kluivert? Maak je zorgen daarover dat die weggaan? Nou, zorgen niet. We, we weten dat we talentvolle spelers hebben. Dat die gevolgd worden door, uh, door, heel, door heel Europa. En dat is niks nieuws. Maar goed, je hebt mij ook een aantal maanden geleden horen zeggen... dat we dit elftal willen uh, zorgen dat het klaar staat... Uh, voordat de kwalificatiewedstrijden zijn. En dan uh, gaan wij inderdaad niet onze, onze beste spelers uh, wegdoen. Nee, dat zou je ook kunnen zeggen. We zijn rijk. Je wil een keer kampioen worden. Ze gaan gewoon niet weg. Punt. Dat zou kunnen. Is dat het uitgangspunt? Ik, ik, ik zei net nou dat we een aantal uh, basisspelers hebben... En talenten die, die gewoon nog een aantal jaren nodig hebben voor ons, voor ons gevoel. En die moet hier uh, tot bloei komen bij Ajax. Het dossier Nouri bijna tot slot. De relatie is goed met de familie. Men zegt wel, die financiële afhandeling. Zit er schot in de zaak? Nou, ik, ga, ik ga met jou niet discussiëren over financiële afhandeling. Uh, met, uh, dat doen we met, uh, met de familie doen we dat. Dat, dat contact is goed. En daar, daar wil ik er bij houden eigenlijk over. over het is binnenkort is daar toch wel een regeling voor getroffen? Of gaat dat nog jaren duren? Ik weet niet hoe jij dat, waar jij de informatie van aanhaalt, Joep, maar... ...van de familie zelf, die zegt dat ze ten eerste dat de relatie geweldig is... ...maar dat ze ongeduldig zijn hoe dat, en dat komt ook voort uit onzekerheid, denk ik. Ze graag willen het dossier willen sluiten in dat opzicht. Snap je dat? dat nou, is ook voor ons ook belangrijk dat, dat het goed gaat met, met Abdelhak... Uh, ...en de, de volgstappen die moeten genomen worden om hem uh, nog een betere zorg te geven. En daar zijn we in contact met de familie mee. En dat willen we ook graag, uh, graag oplossen. Tot slot, het ambitieniveau, dat was ook... Een woord wat jij in Portugal gebruikt, die is enorm hoog. En je wordt geen kampioen. Je begrijpt dus, dan kun je zeggen, ja, dat is Ajax. Je begrijpt dat daartussen een soort discrepantie zit, Hoog van de toren blazen en niet winnen. Hoe moet je daarmee omgaan? Ja, maar goed, het is, uh, we zijn ook Ajax. Dat, willen, dat, dat zijn we ook. Daarvoor zijn we ook zover gekomen in, af, in, de, in, de, in de historie. En dat, uh, dat moeten we gaan uitblijven stralen. Uh, we gaan nu, beginnen niet van, uh, het is een, een seizoen wat, uh, wat, wat uitsist of, of weet ik wat. Maar we willen ideaal willen we kampioen worden. En dat is de laatste vier jaar niet gelukt. En het is een soort hoogtijd dat het komend jaar wel gaat gebeuren. dus Edwin van der Sar tegen Joep Schreuder. Ja, dan gaan we maar eens naar de Arena. Frank Wielaert gaat Ajax tegen VVV volgen. Goedenavond, Frank. Je hebt mee zitten luisteren. Um, hij gaat niet weg. Um, dat is wel duidelijk. Dat uh, heeft hij gezegd tenminste. Um, hij heeft ook gezegd dat er een aantal talenten van Ajax niet weggaan. Een beetje de indruk had dat hij het met name over Kluivert had. Over Zeer was hij iets onduidelijker. Hoe is hij op jou overgekomen? Nou ja, ik denk ook niet dat je Zierg in de, in de categorie talenten moet zetten als je nee. naar dit Ajax zit te kijken. Dan valt het inderdaad meer in de categorie Kluivert, uh, de, Ligt, de Ligt, Van de Beek. Meer uh, die types. je behoort, uh, zeker ook qua leeftijd, uh, tot de routiniërs van het uh, hele stijl. Dus wat dat betreft uh, denk ik ook dat hij uh, meer die kant op uh, praat. En het lijkt me ook alleen maar goed voor de Kluiverts en De Lichten en Van de Beeks van deze wereld... ...dat je na een jaar als deze uh, uh, eigenlijk zonder Europees voetbal... Dan moet je nog een jaar bij Ajax blijven om Eredivisie te spelen. Om Eredivisie te winnen bijvoorbeeld. Om ook echt de beste te zijn met je elftal. En uh, om Europees voetbal te gaan spelen. En dat is uh, de inzet onder andere van deze wedstrijd vandaag. Want uh, ze gaan natuurlijk Europees voetbal spelen. Maar in welke uh, Europese uh, cup kom je terecht? Twee punten verschil met AZ. Met nog uh, voor Ajax dan drie wedstrijden te gaan. Dus uh, het is een gaatje dat overbrugbaar is. Zeker ook als je nog weet dat Ajax AZ de volgende wedstrijd is die op het programma staat. Voor Ajax is het dus belangrijk dat ze deze wedstrijd tegen VVV even winnen. Om het verschil weer naar vijf te tillen qua punten ten opzichte van AZ. En daarmee een soort van marge op te bouwen. Voor de wedstrijd van komende. Nee, niet komende zondag, maar de zondag erop, over ja. anderhalve week als ze we dan uh, gaan spelen. Dat is uh, voor nu belangrijk. En alle jonge talenten die ze hebben bij elkaar houden. Dat zou op zich voor Ajax denk ik op dit moment niet zo heel slecht zijn. Wat routine erbij. En dan moet je een heel eind kunnen komen, lijkt me. Nog even één vraag. Uh, zie jij Zijn er spandoeken uh, bijvoorbeeld? Of uh, is het is nu al afgereageerd door de, door de fans? Uh, ik heb niks heel geks gezien. Ik was eigenlijk meer uh, nieuwsgierig naar hoeveel publiek is er. En ik moet eerlijk zeggen dat me dat redelijk meevalt. Maar er zullen uh, knieshoren zijn en die zeggen van... nou, het valt heel erg tegen. Want als je alle stoeltjes, uh, alle mensen zou laten aansluiten... dan kom je niet tot een halfvolle arena waar ik nu hm. naar zit te kijken. Dus uh, de meesten zitten gewoon lekker op het terras een biertje te drinken, denk ik. En we gaan uh, nu beginnen met voetballen. Oké. Okay. Hier zit een echte Hollandse clash in Ahoy vanavond. Daar is het, in het kader van de Premier League darten. Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld. De Brabander die wel omschreven wordt als de beste darter ooit. Tegen die Haagse veteraan, de pionier van Barneveld. Wie van de twee heeft het publiek op zijn hand vanavond? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De dresscode in Ahoy vandaag is oranje. Of je nou naar de ring kijkt of dat je kijkt naar de arena waar lange tafels zijn opgesteld. Overal oranje shirts, oranje outfits. Het lijkt wel carnaval. En er wordt gezongen en enkeling juicht hem toe. Oh my God, my God. Maar de grootste spreekoren zijn toch voor hem. De trouwe supporterscharen van Raymond van Barneveld die vandaag dus in het strijdperk treedt tegen Michael van Gerben. Ja, ja, dat is gewoon Kimmerveld. En laat staan hoe hij zich goed, hoor dan. Dat is toch niet opbouwd. Het lijkt erop alsof de gunfactor vandaag in ieder geval bij Barney ligt. Uh, ik denk, en ook als je gisteravond hebt gekeken, dat er toch wel 10.000 mensen voor hem zitten. In ieder geval gisteravond. En misschien vanavond zijn het er 9,5. Ja, dan onderschat ik het nog, ik denk uh, 9800. Het is natuurlijk een grootheid binnen de dartsport. Uh, dat moeten we allemaal niet vergeten. Hij kan ook vreselijk zeuren. Hè? Want uh, elke wedstrijd die hij verliest, dan... Uh... Dan is er wat te klagen. De... Precies. Uh, dan zeg ik, jongens, sta op. Je doet het al zo lang. Je bent de beste. Ga ervoor. Dus daar, daar worden ze wel eens een beetje moe van? Ja. Ja, dan kan mensen wel eens tegen de borst sluiten. Ook mijn. Maar dan denk ik bij mij, joh, weet, je, weet je wat je allemaal bereikt hebt? Dat moet een Van nog maar zien te bereiken. Maar de andere kant, Van Gerwe, daarvan wordt wel gezegd... ja, toevallig verloor hij dan gisteren... maar die kan zo perfect darten dat het misschien wel haast een robot is. Ja, een robot niet. Het blijven mensen van vlees en boet. Het is het, het, is het moment. Het is, is, is hoe voel je eigenlijk? Hoe ga je naar je wedstrijd toe? Uh, hoe pak je het op? Van Gerwe is iemand die interesseert hem voor de rest... helemaal geen kloten wat er gebeurt. Die gaat gooien. Of het gaat goed, of het gaat niet goed. Barneveld is echt een mens... Die, die, die dus echt op de emoties, op, op het publiek gedragen kan worden. En dat heeft hij hier. midden van uh, al die fans hier op de tribune ook. De echte sportkenner Robin van Galen, waterpolo-coach natuurlijk. Uh, maar ook een echte dartliefhebber. Wat me opvalt als je hier rondluistert. Iedereen is voor Barney. Wat is dat? Ja, dat komt natuurlijk door de loop der jaren. Kijk, Michael is natuurlijk wereldkampioen. En uh, ja, er staat op dit moment hoger op de ranglijst uiteraard. Maar Barneveld, uh, ja, de, de, uh, iedereen weet nog wel de momenten van de embassy meer dan 25 jaar geleden. Dus dat is gewoon een soort cultuurding geworden. En uh, ja, dat duurt gewoon even voordat Michael dat overneemt. Ik denk en ik vrees dat, dat, dat, dat hij dat pas echt overneemt als, als Barney stopt. Ja. Als jij kijkt naar die twee, wie van de twee is nou de echte sportman? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik ken ze allebei goed. Uh, weet je, uh, ze zijn allebei bezeten van hun vak. Michael haat verliezen, trouwens Raymond ook. Uh, ze trainen allebei vier, vijf uur per dag. Dus wat dat betreft is het echt wel topsport, want wij, mijn waterpoloers trainen ook vier uur per dag. Ja goed, uh, je kan zeggen, want dat is altijd de discussie met, met Dars natuurlijk, van ja, het zijn niet echt de lekker afgetrainde lichamen. Nee, dat is zo. Dat is ook natuurlijk anders dan bij fysieke sporten als waterpolo. Tegelijkertijd hoor ik Barney ook zeggen, ik werk wel aan mijn lichaam, ik ga meer sporten en zo. Dus hij, hij, hij werkt er wel, hij investeert er wel in. Nou ja, dat denk ik ook wel. En dat is ook zeker in de loop der jaren veranderd. Hè. Er komen natuurlijk nu allemaal nieuwe generaties bij, jonge gasten. Die allemaal uh, ja, jong atletisch zijn en nog geen bierbuik hebben. Darts is natuurlijk wel een, een sport met name waarbij de psyche heel belangrijk is. En het focussen en de... En de, en de, de, de ja, de aandacht vasthouden, dat is wel het moeilijkste natuurlijk. Ja. Is dat misschien ook wat het zo bijzonder maakt dat Barney er nog steeds is? Want ja, we horen hem nog wel een beetje klagen, hè, dat het allemaal een beetje tegen zit en zo. Hij uh, is ook wel een beetje een dubio van wanneer zou ik er een keer een punt achter zetten. Maar hij staat er toch nog steeds. Barney vertelde me laatst dat van de 365 dagen zijn ze 200 dagen onderweg. En wat dat betreft lijkt het ook op bijvoorbeeld een tenniscircuit. Als je mijn sluiter en Bertens bekijkt, die zijn ook altijd onderweg. Ja, dat op een gegeven moment is het moeilijk om gemotiveerd te blijven om de vol te houden. Maar ik vind het heel knap. En uh, ik begreep dat hij laatst dat hij nog vijf jaar door wil. Dus we kunnen nog van hem genieten. Uh, wat het is, is hij verder op de kaart gezet voor Nederland. Hetzelfde dat Johan Cruijff het voetbal op de kaart heeft gezet heeft. Van Barneveld verdankt op de kaart gezet voor Nederland. Het is bizar ook te zien hoe, uh, hoe dat eruit ziet in uh, Ahoy Helemaal oranje, totaal uitverkocht. Uh, Ik zou dan denken, waar, waarvoor prachtig. kom je dan? Hè? Want dan zit je daar dus bovenin, die rij daar achteraan. En dan hangt er zo'n bordje van een paar centimeter nee, daarop, uh, 100 grote meter af. Scherm, grote ja, erbij. Het, maar je komt dus gewoon voor de sfeer. Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi, man. Skitterend. Net als bij, bij het basketbal is ook zo mooi. En die sport is ook zo mooi. Dona tegen Venetië. Natuurlijk tien punten verschil. Het moet Dona halen. Leon, hoeveel is het nu? 46-43, het was zojuist 46-41 en ja, Donar speelt eigenlijk best een goede wedstrijd, dat, dat zeker Je maakt 46 punten tegen de kampioen van Italië. Maar het zijn iedere keer details die misgaan en de Italianen zeggen dan pas, boom, knal, hup, punten tegen. En dat is dus 43 punten tegen voor En Net ook 46-41, Donar had balbezit, had richting die 10 kunnen gaan die ze goed wilden maken. Maar ja, dat lukte dus niet. Verliest de bal. Krijgt de score aan de tegenpartij. En ja, de marge is weer drie. En nu is er wat protest van de coach van Dona, Erik Braal. Omdat de schotklok de verkeerde kant op gaat in zijn ogen. De scheidsrechter komt hem even terug naar zijn hok sturen. Ja, Dona moet echt een perfecte tweede hel spelen. Om die tien punten marge goed te kunnen maken. Maar ja. Kijk, je hebt natuurlijk drie punten en als de marge drie of vijf is, kan je zo in de buurt van die tien komen. Geldt overigens ook natuurlijk voor Venetia, uh, dat, uh, ja, dat dat ook uh, een goede wedstrijd speelt. 46-43 thuis met tien verschil. Maar Donar speelt best geconcentreerd en goed. Brandon Curry, die vorige week niet in de wedstrijd zat, zit nu wel in de wedstrijd. En even Bruinsma, dat is de ene beste speler misschien wel van Donar. Die had vorige week echt de wedstrijd niet. Werd eruit gefloten, uh, deed dat ook een beetje zelf. Die is nu topscorer van de wedstrijd met 16 punten. Terwijl Heens voor Venezia een vrijworp mist. Daarom is het publiek zo opgetogen. Het publiek bijna 4500 man in Martini Plaza. En ergens zitten er ook nog duizend naar een scherm te kijken. En die Heens mist ook zijn tweede vrijworp. Ja, nou wordt het tijd voor Donar om eens een serieus gaatje te gaan slaan. Maar het is nog lang te spelen. Nog acht minuten in het derde kwart. Stand 46 Donar, 43 Venezia. Laten we eens kijken in de arena. Want daar wordt gevoetbald. Ajax speelt tegen VVV. De halve arena zit nog vol. Vertelde Frank net, vraag. Hoe gaat het in die openingsfase? Uh, het, gaat, nou ja, het ging een beetje uh, heen en weer. Niet zo heel goed met de Ajax. Maar de bal ligt nu op 11 meter. Dat helpt enorm. In het strafschopgebied van uh, VVV. Na een aanval. Van Ajax. Schöne is degene die schiet. Schöne is ook degene die doorloopt en vervolgens ondersteboven gelopen wordt. Vastgehouden. Vooral ook dat. En dat werd gezien door scheidsrechter Jochem Kampers. Dus ligt die bal op 11 meter. En uh, staan er nu twee mensen. Uh, nee, er staat er één klaar om de penalty te nemen. Ik denk dat Klaas-Jan Huntelaar dat is. Of is het toch Schöne die het zelf gaat doen? Schöne loopt naar de bal. Gaat hem klaarleggen. Nou, dan is dat antwoord gegeven. Want hij legt hem niet klaar voor Huntelaar. Die staat er wel bij. Terwijl er nog een speler van VVV op de rand van het strafschapgebied ligt om uh, uh, behandeld te worden. Tegelijkertijd, daar was ik ook een klein beetje door afgeleid als het gaat om het spel. Die supporters die er zitten uh, roepen massaal Ziecht toe op een positieve manier. Ze steunen dus min of meer. Na dat hele busincident van uh, na de wedstrijd tegen PSV waar hij een duw kreeg. Zullen we daar maar bij laten dat het zo was. Dan, uh, uh, nu wordt hij dus gesteund door de fans die er zijn op dit moment. Maar nu ligt die bal op 11 meter. Is het Kamphuis die nu nog even... Tegen Oenerstaal zegt, denk erom, je moet op je lijn blijven. En er is iemand die erop let. En als dat allemaal geregeld is en iedereen is het strafschapgebied uit. Dan mag Schöne zomaar gaan aanleggen voor weer een penalty. En Ajax op 1-0 gaan schieten. Dat zou Ajax goed uitkomen in het begin van de wedstrijd. Maar Oenerstaal stopt hem. En ook de tweede poging van Kluivert, die gaat niet eens op doel. Daar zit namelijk nog een VVV-been tussen. Het is dus slechts een hoekschop. En Oenerstaal stopt dus de penalty van Schöne... Waardoor het 0-0 blijft in de openingsfase. 8,5 minuut onderweg. Hij telegrafeert hem bijna uh, de hoek in. En daarmee is uh, Oenerstaal enorm geholpen op dit moment in uh, de wedstrijd. Opnieuw is er een applaus. Er zijn een aantal dingen gaan die mij totaal ontgaan waarom dat dan precies zo is. Omdat uh, mensen dat niet van tevoren hebben afgesproken. Maar uh, blijkbaar toch wel van elkaar overnemen. Schöne nog met, uh, of, uh, met een voorzet maar er wordt niemand door niemand tegen aangelopen. Zo zijn we negen minuten onderweg bij Ajax tegen VVV. Rommelige openingsfase, gemiste penalty van Schönen. Dat is het belangrijkste. Daarom staat het namelijk nog 0-0. Ja, dit weekend is de allereerste nationale bijentelling. Organisator Nederland zoemt, wil graag weten waar ze wonen... en hoeveel er te zijn om in voortbestaan beter te garanderen. Verslaggever Reinhard Meijer ging vandaag naar Leiden... en trok met entomoloog Vincent Kalkman vast de duin in. Als die vogeltjes nou even hun snavel houden, dan kunnen we misschien wat bij je tapen. Maar... Ja, het roodbosje gaat er hard overheen. Ja, er vliegt hier wel van alles. Maar ja, als je dan wil dat ze even geluid maken, dan, dan hoor je ze niet goed. Het gaat niet zo goed met die bijen, geloof ik. Ja, het gaat al lang niet goed met de, met de bijen. Uh, sinds de jaren 50, 60 zien we een sterke achteruitgang. En dat gaat nog steeds zo door. Binnenkort komt er ook een nieuwe rode lijst uit van de, van de Nederlandse bijen. Uh, en daaruit zal blijken dat, een, uh, dat bijna de helft van de soorten uh, nog steeds achteruit gaat. En dat ook een groot deel van de soorten uh, of verdwenen is... of op het punt staat om te verdwijnen. Hoe kan dat eigenlijk? Een van de problemen is bijvoorbeeld in de landbouw daar veel minder uh, bloemen zijn dan we in de jaren 50, 60 hadden. Daar zie je dat heel veel soorten gewoon uh, verdwenen zijn. Natuurgebieden gaat het vaak ook niet zo goed met bijen. Gelukkig in de stad uh, kun je nog heel veel bijen, bijen aantreffen... en, uh, en ja, daar willen we gewoon meer te weten over komen. Heel veel mensen, als zij lekker in de tuin zitten, te eten, te drinken... Dan storen ze zich aan dat soort insecten. Hè? Dat is al gauw. Ze zijn irritant. Lawaaierig. Ze prikken misschien. Nou, waar mensen zich vallen aan storen zijn, zijn limonadewespen. Die in augustus, uh, september een beetje narig worden. En die gaan dan op zoek naar eten. En die komen dan op je bord zitten. Dat is, nee, dat is irritant. Die wilde bijen die, die doen dat niet. Die, uh, die gaan lekker naar de bloemen toe. Die val je niet lastig. En die steken eigenlijk ook nooit mensen. Er zijn wel bijen die steken. Bijen, alle vrouwtjes uh, van bijen die hebben een angel. En die kunnen steken. Niet alle soorten kunnen echt door de huid komen. Maar ze doen het niet. Uh, honingbijen doen het soms wel. Die worden dan kunnen wel agressief worden als je er op ongeluk op gaat zitten. Of uh, je probeert ze weg te jagen. Maar gewoon de wilde bij in de tuin. Nou, de kans dat je gestoken wordt is heel klein. Zo vervelend zijn ze helemaal niet? Nee, en uh, het zou wel heel gek zijn als je in de tuin zit en je hoort helemaal niks. Behalve vliegtuigen. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje zielig voor die beestjes dat het niet zo goed gaat. Uh, ik dacht van ja, misschien kunnen we een kleine ode aan de bij uh, maken. Wat erg leuk is aan bijen als je gewoon gaat rondkijken is dat je ze kan zien dat ze lekker druk bezig zijn. En dat ze, dat ze nou ja, van, van allerlei begrijpelijke dingen voor ons doen. Je ziet mannetjes bezig met vrouwtjes zoeken. Je ziet vrouwtjes bezig een nest zoeken. Je ziet uh, ja, vooral de beesten natuurlijk, uh, druk bezig op, uh, op bloemen... om, om stuifmeel en, uh, en nectar te verzamelen. En als je er beter over gaat nadenken... dan realiseer je van hey, die bijen die zijn, uh, zijn niet alleen leuk en mooi... maar die zijn ook een keer enorm belangrijk uh, voor ons... omdat ze gewoon voor de bestuiving zorgen. Waarom is dat eigenlijk heel zorgelijk? Dat het zo slecht gaat met die bijen. Die bijen horen eigenlijk thuis in het, in het economisch nieuws. Als we als je een bij ziet vliegen van een, nou, bijvoorbeeld wat hier in deze peer, als je een bij ziet vliegen van de ene boom naar de andere boom, is dat eigenlijk een een hele grote financiële transactie. Er wordt geschat dat wereldwijd uh, de jaarlijks bijen en andere bestuivende insecten voor 250 tot 500 miljard uh, dollar aan uh, winst opleveren. Dus als die bijen verdwenen zijn, dan uh, zou die productiviteit enorm omlaag vallen. Hé, die had ik even mooi te pakken. Je had hem op geluid, of? Ja? Oké, ik hoorde hem niet. Straks gaan de mannen ook uitgebreid bijtellen. En als u weet hoe dat dit weekend gaat, kijk dan eens op Nederlandzoomt.nl. Het is trouwens de Nationale Zadlozingsdag wat erbij betreft, is dat? Ik had geen idee, Robert. Superleuk man. Nou ja. Zometeen de minister.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 NTO Radio 1